Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een brand in een appartementencomplex in Soest is een dode gevallen. De brand brak rond vier uur vannacht uit in een woning op de tweede verdieping. Het vuur is inmiddels onder controle, het appartement is helemaal uitgebrand. De tweede verdieping en die daarboven zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Soest. Maar laat al weten dat er geen sprake lijkt te zijn van een misdrijf. Bij het Nucleair Instituut NRG in Petten komt een nieuw lab... om sneller nucleaire medicijnen te ontwikkelen. Doordat artsen uit verschillende ziekenhuizen in het lab gaan samenwerken... zou de ontwikkelingstijd met de helft omlaag kunnen. Voor het project is een Europese subsidie beschikbaar... van bijna 7 miljoen euro. Het gaat vooral om medicijnen die worden ingezet bij het bestrijden van kanker. Het instituut in Petten is een van de belangrijkste leveranciers... van medische isotopen wereldwijd. De opzet van het VMBO wordt aangepast... om het voor leerlingen makkelijker te maken door te stromen naar het MBO. Onderwijsminister Slob en van Engelshoven gaan daarvoor de wet aanpassen, meldt het AD. Veel leerlingen willen na het VMBO graag naar het MBO... maar elk jaar vallen zo'n 8000 leerlingen uit bij die overgang. Scholen kunnen vanaf volgend jaar één opleiding aanbieden... waarbij het VMBO en het MBO deels in elkaar worden geschoven. In gevangenissen en bij de reclassering wordt weer een nieuwe cold case kalender verspreid. Daarin brengt de politie weer tientallen onopgeloste zaken onder de aandacht. In de hoop dat er een doorbraak komt. De zaken variëren van moord tot vermissing en onbekende doden. Het is de derde keer dat de cold case kalender wordt uitgebracht. De vorige twee waren een groot succes. Gevangenen en oud-gevangenen hebben veel tips gegeven. Het weer. Buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. In een bui kan het even glad worden. En er is ook wat zon en het wordt een graad of vijf. Morgen droog en wat zon. Ook na morgen vrijwel droog. Af en toe zon en lichte nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Rond Zaanstad staat nog een behoorlijke file. Op de A8 is de weg wel weer vrij. Van Zaandam naar Amsterdam. Tussen Westzaan en knooppunt nog drie kilometer file na een ongeluk. Het is daardoor vooral nog druk op de A7 van Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend Noord en knooppunt Zaandam nog bijna een uur vertraging. Ook is het druk op de A2 Utrecht Amsterdam. Het komt door een ongeluk bij Apkoude. Er staat 14 kilometer file tussen Maarsen en Apkoude... en je bent daar ruim een half uur langer onderweg. Ook een aanrijding op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Baarn en Naarden, drie kwartier vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht...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 One, one the on our, our side. side It had to be it done, to be done. To be done. It's, it's a pity, a pity a man night. night We cannot, we cannot one, allow That's reason that we We must, be I must done, show them now done, We don't need to done, lie it happened, it happened We haven't, haven't a doubt That we are in the right If you don't look out, Are you supporting death by Heroes, the heroes return, and, and the royalty are dead, while the angels learn and that the pain Is there. The time big soon big right. comes wrong. Wrong. when the crisis right. is war. The media soon comes and the moses. Oh. Oh. The oh. oh. heroes return and the virus we attend while the angels.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 You inside of my private Zandvoort op 106.9 zes zfmzandvoort.nl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 Swimba 106.9, dit is ZFM.